Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Studentenvereniging Vindicat zegt dat hij zeer geschrokken is van de onrust die vrijdagavond laat ontstond na een studentenfeest in de stad Groningen. En in een verklaring laat Vindicat weten dat iedere vorm van vernieling en geweldpleging wordt afgekeurd binnen de muren van de sociëteit en ook daarbuiten. Een groep studenten zorgde gisteravond voor overlast en bracht vernielingen aan bij bussen die werden ingezet voor het vervoer. Vindikat zegt contacten hebben opgenomen met de gemeente, de busmaatschappij en de politie om te achterhalen wat er nou precies is gebeurd. De opgepakte terreurverdachten uit Eindhoven bespraken het doden van premier Rutte, PVV-leider Wilders en FVD-voorman Baudet. Volgens RTL Nieuws zijn de verdachten afgeluisterd door de AIVD. De advocaat van twee van de verdachten zegt dat er geen sprake is van een serieus plan. Hoe ver ze zouden zijn geweest met mogelijke voorbereidingen is niet duidelijk. In een woning in Nijmegen heeft de politie vanmiddag twee doden gevonden. en De politie vermoedt dat de lichamen er al langere tijd lagen. Omwonenden zeggen bij Omroep Gelderland dat het een moeder van een jaar of 60... en haar dochter van tussen de 35 en de 40 waren. Buurtbewoners maakten er melding van bij de politie... dat ze rond de woning een vieze lucht roken. De moeder en dochter zijn ongeveer een maand geleden voor het laatst in de buurt gezien. Vanaf maandag gaan in het Verenigd Koninkrijk 200 militairen helpen met het bevoorraden van benzinestations. Hier en daar zijn tekorten. 100 van de militairen gaan tankwagens besturen. Volgens de transportbranche is er in het VK een tekort van 100.000 vrachtwagenchauffeurs. En de Britse wielrenster Elizabeth Dijknen heeft de eerste Parijs-Roubaix voor vrouwen gewonnen. Marianne Vos werd tweede en de Italiaanse Elisa Longo-Borgini eindigde als derde. Het weer, op steeds meer plaatsen regen. Vannacht gaat de temperatuur tijdelijk omhoog, naar 17 tot 19 graden. Morgen overdag 14 graden. Eerst regent het nog een tijd, later meer droge periode. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A10 Oost richting de A10 Zuid... staat tussen Knooppunt Watergaasmeer en Knooppunt Amstel... drie kilometer file vanwege een ongeluk... zijn twee rijstroken dicht en heb je 10 minuten vertraging...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 is de zomer van ZFM, met. met nu Entertainment For You. Rov Sanchez. <middels> no puedo ni creer que te haya ido. No te puedo sacar ya de mi mente. Y duele mucho más que no contestes. Te juro dat ik vez estoy arrepentido Y Ik wil niet meer. Ik Ik wil niet meer. Ik wil niet meer. Ik wil niet meer. Ik Ik wil niet meer. Ik wil niet meer. Ik Ik ik me si no estás conmigo ya nada tiene sentido me siento solo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 Sí, es que cualquier cosa yo puedo hacer menos perderte. Si tú no estás conmigo el universo se equivoca. van Rolf Sanchez. En uh, ja, heerlijk. Ja, even kijken hoor. Uh, ja, ik heb een uh, verzoekplaatje klaarstaan. En die is aangevraagd door uh, wat uh, mensen uit Rotterdam... die uh, daar uh, gewoon lekker gezamenlijk zitten. En uh, zitten te kletsen en te kaarten. En noem maar op. Uh, ja, ik mocht er eentje uitkiezen. En ik heb genomen Mout en McNeil. Dat is niet de goeie hoor. Dat klopt niet. Nee, nee. En dat geeft niet. Weet je wat, dan gaan we nog... Weet je, we doen het gewoon over. Ja, how do you do? Maud en McNeil. Welkom hier in het tweede uur van uh, Entertainer for You. En uh, ja, ik ben buiten. Het, het vlog is van 7 uur. Mijn naam is Red Heijn. Goedenavond. En als je zit te eten, eet smakelijk. I, I wanna shoot, I don't remember.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 And that's the start of new How do you do? Mm-hmm I thought, why not? Na, -na, na, na just me and you And then we can, na-na, just like before And you will say, na-na, please give me more And you will think, na-na, hey, that's what I'm living for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 Maud en McNeil, oftewel, uh, ja, eigenlijk uh, moet ik zeggen, uh, ja, Willem Duin en Maggie McNeil. En uh, ja, vormden samen Maud en McNeil. Ja, dat was uh, heel lang geleden. Ja, zo. Uh, we gaan lekker naar, uh, ja, mijn Annemieke. Ja. Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. Zo is het. En we gaan zo natuurlijk nog eventjes bellen met uh, Dion Verwer. Hij heeft ook weer een nieuwe single. En daar hoor je zo meer over. Blijf lekker bij het tot 7 uur. Entertainment bij jou. Eet smaak, leuk! Ik denk nog dikwijls aan Annemiek. Het is of ik alles weer voor me zie. soms geen om middernacht Ja, dat was hier dan Frans Joost en mijn Annemiek. ja, vroeger natuurlijk uitgebracht door Nico Landers, onze Amsterdammer. En ja, aan de telefoon hebben we Dion Verwer. Dion, een hele goede avond. Goedenavond. avond. Ja, daar ben je weer. Ja, ja, precies. Ja, want eh, eerst hadden we aan de telefoon met eh, de single Geef mij mij de schuld. Dat klopt. En nu zomaar uit het niets. Ja, precies. Ja, hoe kom je daar nou weer op? Ja, hoe kom je daar nou weer op? Eigenlijk was het, <laughs> <mijn> idee, uh, <laughs> het was eigenlijk Henny's idee, ik wou graag een, uh, in hetzelfde genre eigenlijk een soort vervolg maken om ja. uh, geef maar de schuld. Ja. En uh, ja, een paar weken later zegt Henny van God, is dit niet wat? En toen ziet hij mij dit horen, dat hij het zelf had gezongen, zeg maar, ingezongen. Ja. En uh, ik zei ja, super, ik zei, dat is echt wat ik, uh, wat ik wil, zeg maar. Oké. Okay. Ja, en toen hebben we dat me eigenlijk direct opgenomen en uh, ja, ja, hier is het dan. Ja, dus gewoon even. gewoon, gewoon lekker uit de ogen geschud Ja, ja, ja, precies. Ja. Ja, ik, ik was er heel enthousiast over, dus. ja, uh, tja, gaan we doen. Ja, toch? Ik bedoel, ja. heerlijke single. Hey, ja. Uh, ja. Die, andere, die andere trouwens ook. Ja, hey, geef nog maar de schuld. Ja, ja. Dat is echt zo'n. een beetje een wegdromer. Ja. Ja, ja, ja. Ga je over nadenken, hè? Ja, ja, ja, inderdaad. Dat je echt inderdaad eventjes achterover op een stoel zit en, uh, en dan hoor je de tekst en dan denk je van, ja, verdomd. Ja. <laughs> ja. Ah, ik denk dat iedereen, dit nieuwe nummer zomaar uit niets, ik denk dat iedereen het eigenlijk wel een keer mee heeft gemaakt, denk ik. Ja. Tenminste, heel veel, denk ik, dat zich er wel in vinden, denk ik. Uh, ja, ja, denk het wel. Ik bedoel, uh, ja, gewoon zomaar uit het niets. Hij <laughs> hey, maar uh, ben, ben je ook al, uh, want uh, ja, je gaat als een, uh, een trein? Uh, ja, ja, best wel. Ja. Ja, uh, ben, je, ben je al een ergens anders mee bezig? Ja, we zijn eigenlijk wel ondertussen ergens anders mee bezig. Um, ja, er wordt nog eigenlijk een beetje gesuggereerd over, uh, over een album. Ja, daar ja, kan ik eigenlijk niet te veel over zeggen. Uh, of dat wel of niet komt, ik weet niet of het dit jaar komt of volgend jaar. Geen ja. idee, het is inderdaad wel een heel leuk idee. We gaan het ook vast wel een keer doen. Het zijn suggesties. Uh, waar ik wel mee bezig... Ja, precies. Waar ik wel mee bezig ben is, is een nieuwe single. En um, ja, dan wordt iets, iets, uh, iets weer de vlottere kant op. En uh, wel met inhoud. Dus dat was eigenlijk een beetje het idee voor... Uh, voor zeg maar rond januari, februari eigenlijk. Ah, oké. Okay. Dus uh, ja, dat wordt een beetje uh, een winterplaat, zeg maar. Ja, ja, ja, ja. Ja, geen kerstliedje hoor. Nee, nee, nee, ja. Nou ja, het is, het is er wel vlak na, na natuurlijk, hè? Uh, ik, ja, wat zei je? Het is er wel vlak na natuurlijk, hè? Ja, ja, ja, precies. Ja, ik ben alleen niet zo'n kerst... Ik heb niet zoveel met, kerst, met kerstliedjes, heel eerlijk gezegd. Ja, met kerst ben ik alleen. Dat vind ik wel mooi, maar... Of ja, dat, uh, van de hazes bedoel je? Ja, ja, ja, precies. Ja, ja. ja. ja ik denk dat het ook een, een van de meeste platen is die, die, die ooit gedraaid is, denk ik. Op, ja, op dat, Chris Rihanna ja. van Driving Home for Christmas, maar... Ja, ja, ja, precies. Maar ik denk dat die wel plaatsgevraaid is, denk ik. Ja, en, uh, en, en niet te vergeten uh, de formatie WEM natuurlijk. Uh, Last oh, ja. Christmas. Ja, die moeten we ook niet verrijden. Want dat is toch ook nee. wel een, uh, een plaat dat je denkt van... Uh, die kan ik niet meer horen in januari. Ja, precies. <laughs> hey, maar uh, mensen die willen jou volgen, waar kunnen ze jou volgen? Ja, op mijn uh, Facebookpagina, de Dion Verwer. En uh, voor boekingen of, of iets in die geest, dan kun je naar www.dionverwer.nl en dan, ja, dan moet het helemaal goed komen. Ja, toch? Ja zeker. Gewoon lekker via Facebook en uh, Instagram en. Uh, weet... Ja, Insta, Insta heb ik niet. Dat heb ik wel. Alleen, uh, uh, dat, dat, dat heb ja. ik eigenlijk. Heb ik heb eigenlijk alleen maar tien vrienden. Oké. Okay. zijn mijn vrienden dan zo, waar ik ben ook al mee omga. En voor de rest doe ik er eigenlijk qua zingen niet, uh, niet heel veel mee. Nee. Ik denk namelijk ook dat, dat, ja, de mensen wie je dan op Insta krijgt, die hebben ook Facebook, weet je wel. Dus ja, ja, ja, weet je, ja. Ja, dan kun je zeggen aan alles beginnen. Ik ben niet, en ik ben niet zo'n uh, zo zo heel technisch persoon. Nee, ja, uh, niet. Ik ben nee, nee. vaak, uh, vaak in de war liggen. <laughs> <laughs> ja, ja. Ja, ik, ik, ik begin maar niet te veel want anders gaat er ook te veel mis. <laughs> nee, zo is dat. <laughs> ja. Alles een beetje in het midden. <laughs> ja, precies. Hé, hey, maar... Um, ja, we blijven jou gewoon lekker volgen. En uh, ja... Ik hoop bij de volgende single eigenlijk een beetje dat je richting, richting deze kant eigenlijk wel een keer opkomt. Ja, ja, dat was, dat was helemaal geen gek idee natuurlijk. Nee toch? Nee, zeker niet. Het is, het is even een stukje rijden, maar... Ja, nee, maar ja, goed. En je moet er wat voor over hebben, toch soms? Ja, precies, precies, precies. Nee, daar gaan we met Dennis over hebben, komt goed. Ah, oké. Okay. Hé, hey Dion, ik, ik zou zeggen, ik kondig hem lekker aan. Dan gaan we hem lekker draaien. Ja, ga ik doen. Nou, dit is mijn nieuwe single. Zomaar uit, het niets. Hey, Dion, dankjewel. Hey, bedankt. Weer. En uh, goed weekend, geniet ervan. Helemaal goed, van vanzelfde. Hoi, hoi. Hoi. Ik denk nog steeds een jaar Terwijl ik dit niet meer wou Als ik mezelf Eens komt er een andere tijd Ga ik stoer, mijn gang. Steeds in jou verlaat. Waarom raak ik mijn liefde voor jou zo moeilijk uit? Want zelfsprekend maakt niet meer dat je alles tegen me zijt. Maar die eeuwigheid was Dat ik jou aan dacht dat je me nodig had Maar wat ik jou gaf, daar raakte jij aan gewend Gaf jou toch steeds je zin, je was altijd mijn koningin Ligt de faal nu bij mij, omdat jij veranderd bent Want maar nu niet meer dat je alles tegen me zei, maar die eerlijkheid was ineens.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 All you mean. M. Zandvoort 106.9 Op de kabel 104.5 En DAB Plus 6a Wat ben je mooi O oh dan lachter Ik ben benieuwd Dit is een maar achter Belief op het eindel Belief op je stof Belief op jouw wachter Belief op jouw vrijheid Wat ben je mooi Het is niet te geloven Wat je met me doet Jij zit in mijn oog Jij hebt me overdonderd van top tot teen Ik krijg jou niet uit mijn systeem me mm -hmm. Jij, je pakt mijn hand, je kijkt naar mij en zegt I don't En wat ben je mooi deze Haarlemse zanger hier bij ZFM Entertainment for You. En dat tot, uh, tot de klokjes van 7 uur. En uh, als je net zit te eten, uh, eet smakelijk. Heb je gegeten dat het u wel mogen bekomen. En ja, dat allemaal hier vanaf de tolweg. De lekkerste muziek natuurlijk. En uh, ja, wat, uh, wat gaan we nog meer doen? Uh, we gaan zo nog een keertje bellen natuurlijk. Maar eerst even een lekkere gauw houden uit de jaren 70. Tom Jones en de Green Green Grass of Home.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 The green, green grass Of home Een lekkere ouwe-ouwe van uh, Tom Jones in de uh... The green, green Grass of Home. En uh, ja, als je, als je denkt van nou, ik wil een verzoekje aanvragen, dan kan dat. Uh, www.zfmartiesten.nl Zo moet ik het zeggen. En uh, ja, als je, als je wat te klagen hebt of uh, weet ik veel, stuur gewoon een lekkere mailtje. En uh, ja, gewoon doen. Hé, uh, hey, ja Heij, Ja, draai nog eens een plaatje. Ja, nou dat maakt zelf wel uit, hè maar goed, vooruit. Frans Bauer... En uh, ja, hij ziet een heel klein sterretje. Nou, ik ook hier inderdaad. Een kleine jongen staat voor het raam. Hij heeft verdriet en op zijn vang rolt er een traad. Voelt zich eenzaam en zo alleen. Zijn lieve moeder ging in één keer van hem heen. En als het s'avonds weer donker is en hij op zo'n moment zijn moeder er niet, dan kijkt hij. Zij had gezegd dat zij daar in de buurt zou staan. is iets verstaan. Ja, een heel klein sterretje van uh, Frans Bauer. En uh, dat allemaal hier vanaf de tolweg hierna. En wij hebben weer iemand aan de telefoon. En dat is uh, Melissa. Een hele goede avond. Melissa Smilda, moet ik zeggen. Ja, ja, met ja. inderdaad. Maar Lisa mag ook hoor. Ja, <laughs> ja maar goed, dan, dan weten de mensen met wie ik praat natuurlijk. Ja, precies. Zo is het ook. Zo is het ook. Zeker. hey en uh, ja, goede avond nog steeds. En, uh, ja. Uh, ja, jouw nieuwe single. Ja, mijn nieuwe single is uit inderdaad. En uh, ja, daar ben ik ontzettend blij mee. Die allereerste kus. Ja, dat is uh, heel lang geleden. Ja, dat is lang geleden inderdaad. Ik heb uh, vorig jaar mei is mijn laatste nummer eigenlijk uitgekomen. En dan afgelopen woensdag uh, deze. Ja. Dus uh, ja, het is wel weer een poosje geleden. Inderdaad. Het was even stil uh, bij mij. Ik ga muziek maken. En, ja. uh, maar ik ben toch wel weer echt heel erg blij dat, dit nummer uit, dat ik dit nummer uit mocht brengen. En uh, ik ben er ook gewoon ontzettend blij mee. Ja, dat geloof ik graag. Ja, ja. ja dus, echt wel. Ja, zeker na zo'n lange periode. Dat is ook zo hoor. Kijk, we hebben natuurlijk allemaal de coronaperiode meegemaakt. En ja, rond ja, ik werk in de zorg en daar was het gewoon echt ontzettend druk. In de coronaperiode. Dus ja, dan ben je wat stiller qua muziek. Maar ik dacht, nou ga ik er weer tegenaan en nou heb ik er ook weer volop zin in. Nou, ik ben blij te horen, want ja, moet een beetje muziek. De muziek moet blijven draaien, want. Vind ik ook, ja. zeker. Dat is heel belangrijk, ja. Hé, hey, maar um, ja, het is een tijdje stil geweest. En, uh, uh, ja, hoe, hoe komt dat ineens, uh, uh, deze titel, de, de allereerste kus? Want die is ook ja, wel heel ja. lang geleden waarschijnlijk? Ja, nou, ja, die allereerste kus is wel heel lang geleden. Ja, ja nee, dat klopt. Maar ja, weet je, iedereen heeft natuurlijk wel eens die allereerste kus gehad. En ja. het is gewoon een toepasselijk nummer voor iedereen. Want ja, je vergeet een allereerste kus natuurlijk nooit weer... Nee. Maar uh, nee, inderdaad. Ah, hangt er vanaf? Van <laughs> het hangt er vanaf, ja. Kijk, uh, als, uh, ja, het hangt er vanaf, inderdaad. Als je iemand tegenkomt, dan kan het ook uh, de eerste kus zijn, natuurlijk. <laughs> ja, ja. <laughs> ja. Nee, maar uh, inderdaad. Emiel Hartkamp die heeft uh, de tekst voor mij geschreven, die allereerste kus. Ik kreeg uh, de demo kreeg ik toegestuurd. En toen ik het nummer hoorde, toen dacht ik gelijk: van ja, dit is wel weer echt een Melissa-nummer. Ja. Dus uh, ja, ik dacht gelijk bij mezelf van, nou ik ga gewoon de studio in. En dat heb ik dus gedaan en het nummer past eigenlijk gelijk al heel goed bij mij. En Emiel die zei ook tegen mij van, uh, ja Melis, dit nummer past echt goed bij jou. En uh, ja, hij, hij zegt ook tegen mij van, dit vind ik ook een van de allermooiste nummers uh, van jou zelf. Ja, geloof me, als, uh, als Emiel dat zegt dan, uh, ja. ja dan, die, uh, dat is een man die, die zijn vak verstaat. Ja, zeker weten hoor. Ja, Emiel Hanskam die heeft er zeker wel uh, verstand van. Ja, ja, ja. Ja, ja zeg ik... Uh, ik ja, nou ja, ik denk dat dezelfde leeftijd is ongeveer, maar goed. <coughs> niet te niet hard zeggen. Oh, ja. Oh, ja, ik kan natuurlijk niet door de telefoon zien hoe uh, oud iemand is. Maar... Nee, nee, nee, nee. Dat geef ik niet. Nee. Nou houden we zo. Ja. ja. Hé, hey, maar... Um, Waar, waar de, ja, zijn, ben je trouwens al met, met uh, iets, iets meer bezig als alleen deze single? Of? Nee, nou, ik moet eerst even... Nou ja, ik laat eerst alles op me afkomen met deze single. Kijk, ja. uh, de, deze single is net woensdag uitgekomen. Ja. Dus daar krijg ik nou echt nog volop reacties van. En de interviews die lopen nog. En uh, ja, eerst ga ik me gewoon focussen op dit nummer. En dan uh, hoop ik dat ik gauw weer een nieuw nummer kan maken. Want daar... Uh, daar zijn we natuurlijk voor, hè? Ja. Gewoon doorgaan. Gewoon doorgaan en dan uh, ja, ja. neem je gewoon een dagje ja. vrij en uh, kom je gewoon hier een keer naar de studio met je nieuwe single. Ja, ja dat, dat kan ook nog natuurlijk. Ja. Dan kunnen we altijd even een keertje plannen. Zeker. Zo is het. Gewoon, uh, ja. gewoon Dennis vallen en dat komt goed. Ja, gewoon, uh, gewoon Dennis vallen dat komt altijd goed. Hé, ah. <laughs> ja. hey, maar uh, uh, waar, waar kunnen mensen jou uh, volgen, Melissa? Mensen die kunnen mij volgen via mijn website, www.melissasmilda.nl En via Facebook en Instagram, ook uh, Melissa Smilda. En geen, uh, hoe heet de TikTok? Oh, YouTube bedoel je? Nee, TikTok. Oh, TikTok, ja, dat heb ik ook nog inderdaad, ook Melissa Smilda, dankjewel. Maar <laughs> uh, daar ben ik, ik heb dat, uh, zo'n ja, eigenlijk heb ik dat net gedownload, want mijn zusje, die uh, is wel van de TikTok. Ja. En die zei tegen mij van, nou Melis, als ik jou was, zal ik maar eens even TikTok gaan downloaden. Maar ja, ik ben helemaal niet van de filmpjes van mezelf maken en zo. Ik vind het gewoon prima. Uh, Facebook en Instagram, daar uh, ben ik wel uh, volop mee bezig. En op uh, YouTube ook wel. Maar uh, dat, uh, ja, dat TikTok, daar moet ik mezelf nog een beetje meer in gaan verdiepen eigenlijk. Ja, ja het, het, valt niet, het valt niet mee om gek te doen te, ja, voor je eigen telefooncamera. Nee, nou precies. Kijk, ik ben, ik ben wel gek genoeg. Ga ja. Voor de camera. Ja, voor mijn eigen camera. Om mezelf zo te zien. Dan denk je van... Oh, oh, oh. oh ja. ja, ik, ik, ik, ik weet het ik weet niet eens. Eh, kan, kan je het niet wisten dan? Als het er eenmaal op staat, staat ja, erop. Ja, volgens mij wel. Volgens oh. mij wel, ja. <laughs> ja, ja, dan, dan, ja, dan ja. moet je twee keer bedenken voordat je begint. Eh. Ja, nou precies. precies ja. <laughs> Dan worden tien filmpjes overnieuw. Ja, ja, ja. ja. Hey, um, ja. Ik zou zeggen, ga het hem lekker aankondigen. Dan gaan wij hem draaien. Ja, dankjewel voor het interview. En ja, graag gedaan. En natuurlijk ook uh, bedankt voor het luisteren. Hier komt mijn nieuwe single, Die Allereerste Kus, van Melissa Smilda. Hé, hey, Melissa, ik zou zeggen, dankjewel. dankjewel. Jullie ook bedankt. En uh, een heel goed weekend. Ja, hetzelfde gewenst. Hé, hey, dankjewel hè. Doei doei. Hoi Hoi hoi. Smilda en die allereerste kus. Ja, heerlijk nummer. En uh, ja, blijf er lekker bij, want uh, we gaan nog uh, eventjes uh, lekkere muziek draaien tot 7 uur. En dat doen we ook met uh, Jeffrey Hezen en Brace van mij Alleen. Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation. Radio, radio. Welkom bij jouw nummer 1. ZFM Zandvoort met Entertainment for You. Met mij in je leven gaat alles een stukje beter...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 Ben jij van mij alleen van mij, alleen van mij. Ben mij alleen. Ben jij van mij alleen? Ben jij van mij alleen? Ik wil niet delen. Ben jij van mij alleen? Blijf jij bij mij of laat je mij alleen? Wat is het weer gezellig, hè? Vret hij.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 Zij is mooi. Ja, over wie het gaat, weet ik niet. Dat, uh, dat zal ik hem ooit nog wel eens gaan vragen. Want ja, ja, ja, ja, ja. weet je, laat maar. We gaan verder met uh, Kelly en Ruben. En uh, laat me shinen. Ja, laat me maar shinen, want uh, het regent. En uh, ja, daar word je toch wel een beetje droevig van. Maar deze plaat maakt je toch wel uh, een stuk blijer. Stoel aan de kant en uh, een beetje dansen mag. Het slaap in mijn ogen kus de zon me helemaal wakker voor een hele mooie dag Steeds herhalen. Maar jij was niet alleen van mij. Dat is verleden tijd. Onze toekomst komt nu. Laat me shine, hè? Kelly en Ruben. En ja, Jeroen, leuk dat je luistert. Jij wilde een plaatje horen van Mario, Eddy en Mikorazon. Hier komt hij, hoor. Dan is het weer gezellig, hè? Zeker. Fred, hij. Ja, ja. Is toch altijd gezellig? Zo is het toch, ja. Heerlijke muziek hier eh, vanaf de tolweg hierna. Luidshandpoort, zetten we hem artiesten.nl. Voor alle info, en verzoekjes en. Eh,